De man zou ook te maken hebben met het beschadigen van een bovenleiding in Berlijn... en het leggen van beton en tegels op het spoor in Dortmund. Daarbij raakte niemand gewond. De schade bij banken door phishing is het afgelopen jaar bijna verviervoudigd. Volgens de branchevereniging voor het betalingsverkeer liep de schade op... van 1 miljoen euro in 2017 naar bijna 4 miljoen vorig jaar. De fraudeurs weten steeds beter hoe ze het vertrouwen moeten winnen van slachtoffers... Ze gebruiken niet alleen e-mails, maar ook steeds vaker WhatsApp, sms'jes, Facebook en Instagram. Een ondernemer in Drenthe is bedreigd, omdat zijn bedrijf actief was bij de aanleg van windmolens in Drenthe. Volgens het Dagblad van het Noorden staat in een dreigbrief dat de ondernemer zijn werkzaamheden voor windmolenbedrijven binnen een week moet stoppen. Als hij dat niet doet, is zijn onderneming niet meer levensvatbaar, schrijft de briefschrijver. Volgens de politie hebben mogelijk meer bedrijven een dreigbrief gekregen. De haan in een mandje op Schiermonnikoog is geen dierenmishandeling... is het oordeel van de rechtbank in Groningen. Bij het Kalle Mooi Feest met Pinksteren... hangt de eilandbevolking traditiegetrouw een haan in een mand... drie dagen lang aan een hoge paal. Dierenactivisten maakten bezwaar... maar volgens de rechter wordt er goed gepast op de haan. Het weer op een aantal plaatsen vrij zonnig. In het noordoosten kan wat regen vallen. Het is 10 tot 13 graden... Morgen iets meer zon en een graad of 14, en vrijdag nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Blarikum 4 kilometer... en op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Aalsmeer 3 kilometer en iets minder dan 10 minuten verdraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 En uh, vergeet u vooral niet dat aanstaand weekend de klok weer een uur vooruit gaat, hè? Ja, dat mag je niet vergeten, hoor. Nee, dat mag je niet vergeten. Hé, is dat aanstaand weekend alweer? Ja, het is eind maart, hè. Het oh. laatste weekend van maart, hè. Oké. Okay. Ja. Mm. ja. Vooruit. Vooruit. Oké. Okay. Oh. Nou, vooruit dan maar. Ja. Nou. ja, gaat vooruit. Ja, Ja, vooruit. Ja, dus jo. we gaan er niet op achteruit. Nee, we gaan er niet op achteruit, Nee, we nee, nee, nee. gaan vooruit. Nee, nee. vooruit. Okay. Nou, oké. Okay. Uh, in ieder geval, mocht u op dit moment op het raadhuisplein staan uh, en luisteren naar het gesprek. Nou, veel succes u hebt er goed weer bij. Dat is in ieder geval niet wat zeker is. <lacht> het regent zonnestralen. Ja. <lacht> en wij gaan gewoon lekker verder met onze cultuuragenda voor de regio Kennemerland. Dames en heren, die hebben wij dit uur en er is weer aardig wat leuks te doen hoor. Maar daar gaat Dolly u zo veel meer over vertellen. Dit is de kick. 23 jaren in het leven maak ik het testament op voor mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven. Voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd, Maar ik heb nog wel wat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 die wel opgevoed en zeer verstandig zijn. En waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein. Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo. Ik behoorde immer tot die groep van mensen, voor wie het gelukte altijd harder lief. Vrienden, laat ik gaar het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslag. Zal ben ik helaas een keer te veel bedrogen, maar wie het eens proberen wil, niet mag. Een vriendinnetje, ik laat je alle nachten dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort. Maar onthoud dit wel, ik zal verduldig wachten tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt.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 Die zo vals getuigen van een lijden lucht Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes Die een kind opvoeden in eer en deugd En verder krijgen ze alle dwaze dingen Terug die ze mij te veel geleerd hebben die tijd Ze kunnen mij ten slotte ook niet dwingen Grote woorden zonder diepe rouw en spijt dan heb ik ook nog enkele goede vrienden, maar die hebben al genoeg van mij gehad. Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienen. al het drank die ze van mij hebben gejat. Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen, die ik houd omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn mijn goede jeugd herinneren, die neem je mee zo. Leuk dat die jongens doen. De kick uit Rotterdam met Dave von Raven natuurlijk. Ik kent hem nog. Uh, hij deed vorig jaar onder andere ook mee aan een uh, maestro. En het leuke is dat uh, deze jongens die hebben, uh, zich tot doel hebben gesteld. Nu Boudewijn de Groot zelf zijn liedjes niet meer zingt. Dat zij het dan maar gaan doen. Ja, nou ja dan blijven ze toch onder de aandacht. Dat is een goed, goed plan. En um, ze doen dat uh, in, in, Ik dacht dat of in oktober of november. moeten we even in de gaten houden. Weet niet precies de datum. Maar ze gaan dat doen in, in Ahoy in Rotterdam. Uh, met een groot orkest erachter. Gaan ze dat doen. Uh, de liedjes van Boudewijn de Groot van twee albums. En dat zijn ook de twee belangrijkste albums van Boudewijn de Groot. Uit die tijd. Voor de Overlevende en Picnic. En alle liedjes daarvan worden dus door de kick uh, gespeeld met orkest. En dit was een klein voorbeeldje daarvan. Erg leuk. Testament. Wie kent het niet? Zeker de pubers en de, de tieners uit de zestiger jaren... die kennen het allemaal nog. En die hebben die tekst uit volle borsten omstreken meegezongen. Dus uh, de kick. Heel leuk. Testament. Zo heette het. Applaus. Goed. Um, nog één plaat en dan gaan we naar de cultuur. Jorik van Norden. Again dat je natuurlijk allemaal uitermate goed van Steelerswil, Jerry Rafferty. Maar dit was eventjes een leuke remake van uh, Jorik van Noorden samen met Anne Zeker. Soldaat. Ja, want meestal, meestal ben ik daar nooit zo op, op die koffers, uh, maar ik vind de, deze toch wel... Ja, maar ja, ja. Anne Soldaat zeg je, dat noem je ook wat, hè? Ja. Ja, nee, was een gezellig nummer. Daar hebben nou, dus ze het van gemaakt. Ja, hebben ja, er ja. gewoon een lekker liedje van gemaakt. Ja, zeker. Ja, ja. dat ja. vond ik ook wel. Echt de moeite waard. Ja, dat vond ik ook. Ja. En er komt een heel album vanuit van deze twee heren. En uh, dat is ook uh, wel weer even de moeite waard. Natuurlijk, want het zijn twee fantastische artiesten. Zowel mm -mm. Anne als Jorik. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou. Zeg, heb jij nog wat cultuur? Ik, uh, ik heb nog wel wat uren in het kult liggen, ja. Ja? Ja, ja, ja. Ja, want uh, het, het is misschien nog wel een klein beetje ver weg... maar uh, noteer het alvast in uw agenda. Want 7 april gaat er toch echt wel iets heel bijzonders gebeuren. Um, de Philharmonie in Haarlem... die heeft een uh, voormalig weliswaar... maar wereldkampioen in huis uh, weten te halen... Um, namelijk het Cape Town Opera Chorus. Die komen 7 april uh, naar de Philharmonie toe. En in 2013 werd dat Zuid-Afrikaanse gezelschap... tijdens het International Opera Awards Gala in Londen... uitgeroepen tot het beste opera ter wereld. En dat komt gewoon naar Haarlem toe, hè? En na het grote succes dat het ensemble boekte... met de voorstelling African Angels komt het opnieuw naar Nederland, want ze zijn al eens geweest. De 18 zangers en zangeressen brengen een op Pasen geïnspireerd programma... African Passion, waarin, nou, de titel verraadt het natuurlijk al een beetje... delen van Bach's monumentale Matthäus Passion zijn verwerkt... En hoe hemels moet dat klinken? Fragmenten uit het volgens vele mooiste en indringendste muziekstuk op aarde... in een warme Afrikaans getinte uitvoering. Nou, ik zou zeggen, ga erheen, ga het ervaren. Zoals ik al zei, 7 april om half drie is de aangang... De prijzen liggen tussen de 24,68 euro en 33,93 euro. En dat is inclusief een drankje en garderobe. En wel moet u 2 euro uh, servicekosten per bestelling bijdragen. Uh, en eventueel ook 2 euro extra als u de tickets wil laten opsturen. Uh, by the way, uh, voor scholieren en studenten zijn de kaartjes maar 12,50. Um, is even kijken, want voor de kinderen is er ook wel weer een boel te doen. Um, ik ga u meenemen naar de ruïne van Brederode. Want daar zijn regelmatig kinderrondleidingen. En uh, u kunt dan met Aagje... Aagje is de vertelster, of met Rob de kasteelbeheerder... mee met een speciale rondleiding voor kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar. Ouders mogen trouwens ook mee hoor. En uh, voor de kinderen die dat leuk vinden, er zijn verkleedkleren. Dus je kunt van jezelf een echte ridder of een kasteelvrouwen maken. Eens um, even denken, want ik heb niet echt een datum. Wel uh, kan ik u vertellen dat de toegang 5 euro kost. Tenzij je tussen de nul of 0 of 3 jaar bent, dan is het gratis. Uh, de ruïne van Brederode is te vinden aan de Velser en de Laan 2 in Zandpoort Zuid. En als u de data wilt weten, dan moet u even gaan checken op de uh, website www.ruïne. En dat staat zonder uh, treemaatje, dus gewoon ruinen: van Brederode met 1O. .nl. Dus ruïneverbrederode.nl. Zaanstaande zondag. De 31ste. Dan is er, al een? Ja, dan ja, is er alleen? Ja, en... ze zijn regelmatig. Ja. En 14 april is er ook één. Oh een vierde... ja, wacht even. Nee, ik zie hier staan. Wacht even. Zondag 31 maart om 2 uur zijn ja. nog 9 plaatsen beschikbaar. Dus haast ja. Dan uh, zondag 28 april om 2 uur. Daar zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. En zondag 26 mei. Ook om twee uur. En ook voor die rondleiding zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar. Ja, en het is misschien toch even leuk om te vermelden. Jij hebt dat zelf nu af. Uh, jij hebt het ook mee mogen maken afgelopen zondag. Ja. Uh, maar het is toch even leuk om te vermelden. Kijk, de ruïne van Brederode is natuurlijk een historisch erfgoed. Uh, wat vlakbij uh, Zandvoort ligt. Dus je bent er binnen, met de auto mede binnen 20 minuten. Maar het leuke is dat voor. juist voor kinderen uh, is er ook een speurtocht. En dat is ontzettend leuk. Dan eh, krijgen ze een formulier mee met vragen en, en platgrond. En dan kunnen ze, komen ze dus in alle ruimtes die de ruïne te bieden heeft. Waar je dus in kunt. Nou, en dat is voor die kids is dat natuurlijk fantastisch. Want A, zien leraren een heleboel over de historie. En B, ze zien de complete ruïne. En... Eh, dat is dan, eh, dan leveren ze dat formulier weer in en zo. En dan, dan kun je dus op een heel leuk appje. Heb je dan de ridder gevonden. En dat is, dat is heel erg leuk. Voor kids. Ik zeg het er maar even bij. Want ja, er leuk. wordt genoeg georganiseerd. We gaan u ook op de hoogte houden. Er wordt georganiseerd voor kinderen. En ook voor de grote lummels onder ons. Ja, en er zijn ook concerten. april ja, is er ook weer zo'n ja. concert. Ja. Ik heb twee kaartjes gekocht. Ja, leuk hè? Dat ja, is klasmer, ja, hè? muziek. Ja, ja. ja, enig. Ja. Oké, okay. ga verder. Oké, okay, um, we gaan even naar de Stad Schouwburg in Velsen. Want uh, bijzonder, morgenavond, donderdag 28 maart... Um, kunnen we kijken naar een voorstelling van ongenadig grappig. Uh, zo heet het duo. En de een nieuwe show voorlopig voor altijd. En uh, dat ongenadig grappig bestaat uit Remco Vrijdag... en Martine Zandvoort. En zij, ook, zij zijn vooral bekend van... Koefnoen en Dr. Corrie en de Vliegende Panthers. Maar dat is eigenlijk bijzaak geworden. Want hun vorige voorstelling werd uitgeroepen... tot een van de meest indrukwekkende cabaretvoorstellingen van het seizoen. De Polifinario-jury vertelde dat er maar weinig cabaretiers... met zoveel acteer- en zangtalent en energie- en overtuigingskracht zijn. Voorlopig voor altijd heet hun nieuwste voorstelling... En er wordt weer rauw, razendsnel, scherp over de top en super muzikaal geacteerd. Dus morgenavond 28 maart 2019 in de stad Schouwburg in Velsen van kwart over acht tot kwart voor tien. Er is geen pauze. De prijs is 23 euro en dat is inclusief garderobe, maar exclusief een pauzedrankje... En ook exclusief 3,25 euro servicekosten per boeking. En eh, boek snel, want het zijn laatste kans plaatsen. Wil je er nog een? Oh. Ja? Oké, okay, want je bent uh, toch zo lekker bezig. Dan nee? ben ik lekker bezig, ja hoor. Ik ben zo lekker bezig. Ik heb nog eentje in de stad Schouwburg Dan Doen we er meteen achteraan. Want niet alleen morgenavond, maar ook morgen, overmorgenavond staat iets moois te wachten in het Velsense Theater. Namelijk Roendfunk. Nog één keer terug. Ja, en Roendfunk, dat weet u misschien niet... maar zij zijn de winnaars van de cabaretprijs Hoop 2018. En de jury zei over die voorstelling... reet strak, snoeihard en gruwelijk grof. Yannick van der Velden en Tom van Kalmthout... Uh, zijn in uh, schmerzen. Want zo heet deze voorstelling. Even ontwapenend als brutaal in een grote verzameling... pijnlijke fouten, maar hilarische en absurde scènes. Het tempo ligt hoog en de energie knalt de zaal in. Het duo is zeer goed op elkaar ingespeeld, scherp geregisseerd... en maakt slim gebruik van een vernuftig decor... Ton van Kalmthout en Jannik van der Velde scoorden na hun televisieroem een enorme theaterrit. En de twee energieke, gedreven, geestige... en van het talent bijna uit elkaar knappende knullen... maken een niets en niemand onziende theatrale glorietocht. Wachtsturmschmerzen is absurd, bizar en soms snoeihard. En ook hilarisch en zeer grappig... En anders dan alles wat, wat je eerder voorbij zag komen. Grijp de kans om een van de meest bijzondere voorstellingen voor de, van het vorige seizoen alsnog te zien. Vrijdag 29 maart, Stad Schouwburg Velsen. Kwart over acht tot tien over half tien. Ook wederom geen pauze. Kosten zijn 23 euro, inclusief de garderobe-pauzedrankje. En exclusief 3,25 euro servicekosten per boeking.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 Be someone, be someone You got a fast car I got a job that pays all our bills You sell drinking late at the boss Some more your friends than you do your kids I'd always hope for better Take fast car and keep on driving. Ja, dat is lekker hoor. Ik denk met een, een snelle auto en dan ga je met een bloedgangersand Zandvoort naar het circuit en dan ga je gewoon lekker lekker scheuren daar. Gewoon lekker helemaal. Oh, dat is leuk! Ik ben bijna jammer dat ik geen rijbewijs heb. Maar goed. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ik zit even te denken waar ik zal beginnen. Want er zijn toch wel een paar dingetjes die ik u heel graag wil vertellen. Nou, laat ik u beginnen te vertellen dat er uh, vanavond om tien voor half tien bij NPO 2... een hele leuke uitzending komt over het circuit... En uh, dat gaat dan over de grote prijs van Zandvoort. Kijk, Zandvoort in de jaren 60 en 70 groeit en bloeit... en elk jaar weet, wisten meer toeristen en dagjesmensen... de Noord-Hollandse badplaats te vinden. Vanwege het strand, nieuw casino, natuurlijk het circuit destijds. En de Formule 1-races trokken jaarlijks zo'n 70.000 bezoekers. De rest van het jaar waren de races in andere klassen... en werd het circuit verhuurd. Maar in 1979 nam de gemeenteraad... Een voor de meeste inwoners van het onbegrijpelijk besluit. Het circuit moest dicht. Nou, andere tijden over de haat liefdeverhouding van een dorp met een circuit. Met recht andere tijden. Um, onder andere komen bij andere tijden aan het woord Jan Lammers... en een, een oud-inwoner Pieter Water drinken En zij halen vanavond herinneringen op. Dus, woensdag 7, dus vanavond 27 maart rond 10 voor half tien op NPO 2. Uh, waar we het natuurlijk ook over moeten hebben is dat dinsdagavond de belangrijke beslissing is genomen voor de komst van de Formule 1 door de gemeenteraad. Zij hebben wat dat betreft de lichten op groen gezet voor de Formule 1. De raad ging unaniem akkoord met het voorstellen om voor de periode 2019-2022 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de komst van de koningsklasse naar circuit Zandvoort. Als er in 2020, 2021 en 2022 geen Dutch Grand Prix wordt verreden op Zandvoort... gaat de investering overigens niet door. Het college wil met de bijdrage onder meer het evenement optimaal bereikbaar maken... en activiteiten rondom de Formule 1 mede bekostigen. Het bedrag wordt opgehaald door de toeristenbelasting te verhogen... Het gespaarde investeringsgeld mag tijdelijk gebruikt gaan worden om al snel investeringen te kunnen doen... mocht de F1 in 2020 daadwerkelijk in Zandvoort gaan plaatsvinden. Het geld is bedoeld voor onder andere een mobiliteits- en verkeersplan... een tweede ontsluitingsweg van het circuit en zogenaamde site-evenementen op de boulevard en het strand... Wethouder Verheide Haas heeft gezegd dat ze de bereikbaarheid van Zandvoort nu samen met de regio structureel wil gaan verbeteren. Als de Formule 1 niet doorgaat, hebben ze dat dan in ieder geval voor elkaar. Dat de Raad bij die besluitvorming unaniem akkoord ging, is zeer uniek te noemen. Zelfs raadslid Karim Elkebali van GroenLinks stond wel voor een dilemma, maar ging toch akkoord met het voorstel om een eensgezinde raad te steunen. De wethouder en de meerderheid van de raad steunde hem wel in zijn motie om de Dutch Grand Prix op Zandvoort zo duurzaam mogelijk proberen te maken. En het pleidooi van Wim Jansen van Stichting Duinbehoud om de duintoppen te bewaken voor illegale meekijkers naar de race kreeg eveneens bijval van wethouder Ellen Verheij. Uh, nou, eens even kijken. Hebben we nog een nieuwtje? Hebben we nog een nieuwtje? Eens even zien. Nou, ik wil u nog wel even melden over de kinderkunstlijn. Uh, de kinderkunstlijn van 2018-2019 wordt het morgenmiddag om 2 uur... door wethouder Ellen Verheij geopend. In samenwerking met de gemeente Zandvoort, Rotary Club Zandvoort... het museum en alle basisscholen van Zandvoort...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 En dan is dit het. De weersvoorspelling volgens weerman Rico Schreuder. Dat was het weer. Can we kiss somehow, can you feel Mooi, hè? Ja, dat is ja. Mooi. ja, blij dat jij het ook mooi vond. Tuurlijk. <lacht> maar wat was het nou? Dit was uh, Moorpark met het uh, nummer On My Way. en het, het, het, Ik word vreselijk trots als ik eraan denk dat deze hele formatie volgende week hier bij ons in de studio staat. Oh, ja, zeker. Oh? Dus ik zou zeggen: zandvoorters, lieve luisteraars, kijkers ook. Stem af volgende week donderdag... tussen 8 en 10 bij Alternative FM. Oh, okay. Dan is deze band live aan het optreden hier. Zo, zo, live zo. te beluisteren, ja. Het is toch niet te nee, veel allemaal. Het staat allemaal voor niks, hoor. Het is nee, geweldig. Het is helemaal niet te geloven, allemaal dit, hoor. Nee, mooi, hè? Ja, ja prachtig. Ja, ja daar word je toch je super Ik van, ja. Ja. ja. Ik weet niet wat dit is, maar dit is ik niet wat niet. ik er mee. Heb ik dat opstaan? en heb jij het opstaan? Een wadden of glas. Daar, daar. Dat is nog een stukje knelers, Ja, ik <laughs> vond het al een bekende stem. Oh, en ik heb het nieuws voor mijn neus. Dat moet ik helemaal niet hebben. Ja, hey, met cultuur. Want ik, uh, ik, uh, ik heb weer zoiets leuks. En het lijkt me zo spannend, dit. Uh, het, uh, ik ga u iets vertellen over een uh, jeugd- en uh, familie uh, in de toneelschuur. 31 maart om drie uur vindt deze plaats. En het heet De Vliegende Gek. En dat is een dynamisch theaterspektakel waarin de avontuurlijke geest van 1927 voel, hoor en zichtbaar is. Kijk, in dit bruisende theateravontuur ga je terug naar het jaar 1927. Televisie bestaat nog niet, auto is nog maar net bedacht, vliegtuigen zijn nog onbetrouwbaar en storten heel vaak neer. Maar dan is er een jonge piloot, Charles Lindbergh, bijgenaamd. De vliegende gek. Die iets wil doen wat bijna nog nooit iemand heeft gedaan. Hij wil in zijn eentje, zonder te stoppen, van New York naar Parijs vliegen... in een piepklein vliegtuig met duizenden liters benzine... twee boterrammen en een fles water stijgt hij op. De hele wereld houdt de adem in. Redt hij het of redt hij het niet... De Vliegende Gek is een waagstuk waarin twee spelers deze uitzinnige tijd... met schaalmodellen, pruiken, petten, snorren, poppen, stomme film, zwingende muziek... opnieuw tot leven brengen. Dus ik, ik denk gewoon dat het hartstikke spannend wordt. Ehm... Um, is even kijken, want het, de voorstelling is, is, is... Waar heb ik het gezet? Oh ja, 31 maart, drie uur. En de prijzen liggen tussen 11 en 16 euro. En het is uh, geschikt voor kinderen ouder dan zes jaar. En daar houden ze zich daar strikt aan. Kinderen onder die leeftijd worden echt niet toegelaten. Dus in de toneelschuur in Haarlem. Uh, ook in de toneelschuur in Haarlem. Een uh, stand-up, iets heel aparts. Een stand-up filosofie in concert. Iedere avond een live gecomponeerde voorstelling gebaseerd op de vragen van het publiek. Nou, hoe origineel is dat? Uh, Laura van Dolrom, uh, zo heet de dame, die een safe space bouwt voor vragen in een laboratorium vol antwoorden. Bijgestaan door acteur en schrijver Willem de Wolf... muzikanten Wilco Sterke en Frank van Kasteren... nodigt zij haar publiek uit een vraag op te schrijven. De vragen vormen de basis voor een voorstelling... die elke avond live wordt gecomponeerd op het scherpst van de snede... met humor, maar ook met de ambitie om antwoorden te vinden... die het publiek verdient... Een filosofisch theaterconcert vol zoeken en vinden, vol hoop en wanhoop... en uiteindelijk is er misschien een antwoord dat alle vragen overstijgt. En ja, nou ja, het, het, ik hoop dat u het al proeft. Laura van Dolron creëerde haar eigen genre stand-up voor filosofie... Samen met het publiek zoekt zij naar wat mooi is en wat beter kan. Ze gebruikt het theater als plek om echt oprecht te zijn... omdat ze gelooft dat er in het echte leven al genoeg gedaan wordt alsof. Nou, lijkt me zeer zeker de moeite waard. Het draait twee avonden in de toneelschuur in Haarlem. Op vrijdag 29 maart en zaterdag 30 maart... beide avonden starten om 8 uur... En de prijs is 18,50 om dit bijzondere theaterstuk mee te maken. Dan ga ik u meenemen naar de kathedrale basiliek Sint Bavo aan de Leidse Vaart. Want gedurende 15 jaar is dit, deze basiliek prachtig gerestaureerd. En behalve een bezoek aan het indrukwekkende interieur van deze in 2030... 100 jaar oude, Oh, in 2030 wordt hij 100 jaar. Ik denk, wat staat er dan? Jaar Oude Kerk kunnen belangstellenden vanaf 1 mei aanstaande... een unieke toren- en gewelventocht maken. Toegangskaarten voor de maand mei kunt u nu al online bestellen... via www.klimnaaretlicht.nl um, ja, de, want laat ik u vertellen dat na aanleiding van het grote succes in Alkmaar... waar bezoekers via de grote, of de Sint-Laurenskerk, een klim naar de hemel konden maken... De, heeft stichtingsvoorzitter Wim Eggekamp van de kathedrale BAVO... een soortgelijk evenement weten te organiseren voor de BAVO in Haarlem. En in Alkmaar konden bezoekers dan via steigers en 100 traptreden... naar de toren van de grote kerk klimmen. En daar kwamen zo'n 93.000 93 bezoekers op af. En uh, wat gaat er nou gebeuren? Ja, het absolute hoogtepunt uh, van dit alles... vormt een tijdelijke brug tussen twee torens. Dus je zweeft als het ware boven de stad... met een fantastisch uitzicht op de Haarlemse binnenstad... op Amsterdam, op Leiden... en je kunt de zee en de duinen bijna grijpen. Nou, wat kost dit allemaal? Um, u kunt het dus voor in de maand mei uh, alvast gaan bestellen. Ik, daarom roep ik het nu alvast, want ik denk dat het storm gaat lopen. In de maand mei kost het voor de Early Birds 7,50 het bezoek. En vanaf 1 juni betaalt u alweer 8,50. Uh, kinderen van 6 tot en met 12 jaar 4 euro. En kinderen tot en met 5 jaar 1 euro. En per bestelling komt er 1,50 aan administratiekosten bij. Uh, en ik zie dat het aan de kassa toch wel ietsje duurder is allemaal. Goed, gaan we naar mijn laatste mededeling. Ik neem u mee naar uh, het Frans Hals Museum. En wel de locatie aan de Grote Markt. Uh, Frans Hals, ja, die was zijn tijd ver vooruit. De manier waarop hij mensen verbeelde, vrijer, losser... en zonder achter te slaan op rigide regels... vertroebelt het vaststaande beeld dat we hebben van status en macht in de 17e eeuw. De duidelijk geordende samenleving uit die Gouden Eeuw... is vandaag de dag nog steeds voelbaar. We leven in een tijd waarin er weinig ruimte is voor posities... die niet direct te vatten zijn. Identiteit en afkomst worden steeds vaker aan elkaar gekoppeld... en waar je vandaan komt speelt een steeds belangrijke rol. En daarom is kunst juist nu van bijzonder belang. Want kunst laat zien hoe het ook anders kan. En met het werk... Van Frans Hals als inspiratie schept de tentoonstelling Ruis Frans Hals Anders een beeld van de mens als een veelzijdig wezen dat grenzen vastlegt en weer overschrijdt. Voor de verlenging van uh, Ruis Frans Hals Anders krijg je de muren van de museumzalen een andere kleur in plaats van het neutrale en egaliserende wit waarin hedendaagse kunst normaal gesproken wordt getoond. En daar komt steeds een intenser worden geel-groene kleur. Zoals de ruis op de lijn in de tentoonstelling toeneemt en de menselijke vorm in de kunstwerken steeds moeilijker te bevatten is. Zo kleuren de wanden steeds verder. En tevens zijn er nieuwe werken van Anne de Vries en Jacqueline de Jong in deze tentoonstelling te zien. Toegangsprijzen voor volwassenen zijn 16 euro. En de locatiehal is geopend van dinsdag tot zaterdag. Van 11 tot 5 uur. Op zondag van 12 tot 5 uur. Um, van 19 tot 24 jaar is uh, de entree 8 euro. Van 0 tot 18 jaar gratis. En ook voor mensen die in het bezik zijn. Van museumkaart, een Amsterdamkaart. Een Hollandpas. Een loterij, VIPkaart. Vrienden, beminnaars, Roemers gratis. Rembrandtkaart en Haarlempas hebben gratis entree. Nou, dan was dit de cultuuragenda. Nou, jij durft hoor. Ga je nou net als anders op de fiets af? Oké, okay, helemaal goed. Dit <laughs> is de scene. Iedereen is van de wereld. De van jou is ontzettend. jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. Deze is voor iedereen die passie heeft en die voor passie gaat. Want u hoorde, of tenminste wel, natuurlijk voor een deel. Maar u hoorde ook de stem van bluff Pascal Jacobs zit er nog in. Jawel. Samen met Thee Laudi in 2015. Overleed. God, ik stond nog maar vier jaar geleden. Ongelooflijk hè? Okay. Ja, ja, en dan hebben we nog een plaatje van een stel dat nog steeds actief is. Ik zag van de week weer een, een foto van ze. Van. Mo uh, Thinking of you.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 Twaalf voor 3 je nooit meer zie. Oudermaals Maasweg... kwart voor drie. Ja. Hm. Wat ik je nog wilde vertellen dat ze nog steeds actief zijn. Het is eigenlijk gewoon een straatorkest. Hè? Die, die bezig zijn zo vavels dus je kan ze zomaar. Dus Ergens tegengekomen in een, in een winkelcentrum. Ik zag van de week weer een plaatje dat ze ergens weer in Apeldoorn of d weet ik waar ze waren. Maar in ieder geval, ze doen het nog steeds met z'n allen. Die amazing stroopwafels. Leuk, hè? Oude Maasweg, kwart voor drie. Uh, het oorspronkelijke titel van het werkje, dat is... Uh, Manhattan Serenade. Hallo! Verder een uitzending. Dames en heren, we hebben weer eh, graag voor u gedaan op deze 27 maart en ik ben er weer aanstaande maandag. Ik ga nu eh, even weer uitrusten van al de inspanningen en zo. <tied> En jij? Wanneer ben jij er weer? Volgende week woensdag. Of oh, jij bent er volgende week woensdag? Weer? Ja, zeker. Oké, okay, wat, ja. wat gezelligheid zijn we er weer. Ja, oh, wat, wat leuk. leuk. Ja, alhoewel. Nee, dat zeggen we nou wel. Ja, nee, maandag is nog niet zeker, hè, of Beb er wel is. Dus misschien ben ik er maandag ook. Nou, gezellig. Beb wist het nog niet precies, nee, nou... dus daar zitten we nog op te wachten. Nou, komt wel goed. Bye we zijn er. Dat is een ding wat zeker is. En, en dat, uh, dan, weer wel. En dat ja. dan weer wel. Ook al is het maandag 1 april. Dus beware. Oh, God. Oh, God. Bim! Jij Be moet komen hoor. Want al die verrassingen... Nee. Beware. Oh. Ik, ik, ik wil veilig thuis blijven. Nou, we gaan het weer gezellig maken. Dames en heren, ik wens u een hele fijne week. En wat mij betreft tot, tot van ons betreft. Dus tot uh, maandag en... Uh, Dankjewel, Dolly, voor al je bijdrage. Want je had het druk vandaag. Ik, had, uh, ik ben wel even bezig geweest hiermee, ja. Gezellig. Maar dat geeft niet. Dat ik hoop echt. dat onze luisteraars ervan genoten hebben. Tuurlijk. Hè? Kan bijna niet anders. Nou, dat zou mooi zijn. In ah. ieder geval bedankt voor het luisteren. En misschien voor het kijken ook wel, hè. Want via uh, zfm-live.nl kun je gewoon meekijken met wat we hier zitten te doen. Ja. ja. Leuk hè? Ja, leuk. hoor. Ja, speciaal mijn mooie vestje, nieuw vestje aangetrokken. Ja, je moet ja. ook een uitkomen. Ja. Maar we gaan snel naar het nieuws. Laten zeggen. we dat doen. Bedankt voor het luisteren en tot daarvoor gaan lekker. Oh ja, morgen Roy en Pascal. Ja. Moet je even niet vergeten, hè? Roy en Pascal Mark. Nee, zeker niet vergeten. Dat wordt weer lachen, gieren, brullen. Oké. Okay. Tot gaan. Doeg. Doeg.